4 uur. Jobboot met het NOS-journaal verdween. zaten meer dan 200 mensen. De meeste passagiers waren Chinezen, de rest kwam uit Maleisië en Australië. De zoekactie is pas voorlopig gestopt. maar familieleden van de slachtoffers vinden dat de zaak moet worden opgelost. Nooit eerder stonden er voor de verkiezingen zoveel partijen zo dicht bij elkaar in de peilingen. En nooit eerder hadden de grootste partijen zo weinig zetels. Er werd een tweestrijd verwacht tussen de VVD en de PVV, maar dat is tot nu toe niet het geval. In de laatste peilingwijzer staat de VVD aan kop met 23 tot 27 zetels. De PVV staat daar vlak onder. Daarna volgen D66, het CDA en GroenLinks. De PvdA staat op plek 7 met virtueel 12 tot 14 zetels. De peilingwijzer neemt het gemiddelde van zes verschillende opiniepeilingen. Vicepremier Ascher is het niet eens met de uitspraken van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Soglu zegt dat Nederland hem niet kan tegenhouden om campagne te voeren voor een nieuwe grondwet. Het kabinet keurde dat gisteren af en Ascher staat erachter. Hij vindt het echt fout dat een Turkse minister over Turkse Nederlanders praat als onze staatsburgers. Dat zei Ascher in het radioprogramma Kamerbreed. Turkije houdt in april een referendum over een nieuwe grondwet. Daarin zou de macht naar de president gaan in plaats van naar het parlement. Bij de WK Allround schaatsen in het Noorse Hamar staat Irene Wust na de eerste dag op de tweede plaats. Ze eindigde als tweede op zowel de 500 als de 3000 meter. In het algemeen klassement staat de vijfvoudig wereldkampioen Allround nu achter de Japanse Miho Tagagi. Antoinette Jong staat derde.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 I follow Mountain, I am River, low. I follow. van u drie van Zandvoort op zaterdag gingen wij even naar de Zuiderburen naar België toe, jawel met deze single van The Lost Frequencies yo, the Beautiful Life CFM Race Radio, Pit Report we schakelen direct over naar het circuitpark Zandvoort Wat willen van deze, hij heeft het voor ons gevolgd. van 12 tot 4 uur de Final Four op het circuit en als het goed is, is de finishvlag gevallen Willem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 Cor Euser uh, met zijn uh, Poemax, uh, die de leider in de wedstrijd... Uh, slu uh, ...sluisgoud uh, voorbij ging en daarmee uh, de leiding overnam. En als eerste afgewacht werd uh, jeetje. twee rondjes op het eind aan de finish. Ik zeg twee rondjes uh, aan de leiding op het eind. En uh, dat in een race die uh, maar liefst uh, door de winnaar 121 ronden weg rijden En dat in uh, vier uur, uh, Willem, jeetje. Ja. En de uh, tijd wordt de race uh, beslist.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 het circuit hier met onder andere 24-uurse fietsrace. Maar ook, en dat is eigenlijk het eerste grote evenement wat voor de deur staat, is eind deze maand. Dat is de run. Ja, nee, klopt. We hopen je ook dit seizoen weer veelvuldig aan de telefoon te mogen begroeten. en dan wel op het circuit te mogen ontmoeten. Dat gaat zeker gebeuren. Oké, okay, Willem, hartstikke bedankt en uh, tot spoedig, Bellens. Ja, Willem. Ja, je weet het nog niet, maar binnenkort gaan wij gewoon een eitje tikken met elkaar, hè, Tijdens de Pasen, Ja, gezellig, <laughs> ja, hoor, Willem. We gaan we doen. Ja, oké, okay, dank je. Hoi, hoi, hoi. Dat was Willem van deze vanaf het uh, circuit Park Voort. Het circuit waar altijd wat te beleven valt, hè? Hoor het, uh, hoort het juist van Willem weer een interessant programma voor de boeg voor dit jaar. Hier is Silo Queentrans. No. What free? show ass right now. Yeah, yes.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 By the water, she's gonna astray. So far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All I know, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him. See, I know that you really care 'cause I'm any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear 'cause you have said things here nah, and nah, to here. And you give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus yeah. fare. Mmm, I -hmm, yeah. the pops disappear. In a wrong bark, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know so you're not, no, not stop, no, no, no, no, no, no time, no, no, no, no, no time for no, your dear. Now she got a six-year-old trying to keep him warm, trying to keep all. the Ja, en we dachten al Joop, wat uh, is het in één keer rustig geworden daar uh, vanuit uh, Duitsersveld. Ja, maar als jullie de telefoon opnemen, dan kan ik ook iets vertellen natuurlijk. Ja, het... wow. Oh, ja, nee, uh, ik, ik heb de telefoon niet gehoord hoor. Ja, net, maar... Ja, ik, ik heb wel een paar keer gebeld, want er staat ondertussen 10-3. Oh, hè? Huh? Ja, hè? Huh? Ja, Zandvoort is opportunistisch. Uh, iedereen gaat zijn de voren. Op dit moment staat zelfs... Kijk, er wordt weer precieze tijd afgefloten. Uh, de keeper die kwam uh, twee keer het voor de uh, een en die werd ontspeeld. En de derde keer was het uh, echt een uh, buitensteldoelpunt, maar dat werd niet gewoon door de Arbiter. 10-3 uh, is dus hier de eindstand. Uh, dat er geen minuut bij is, ook helemaal niet nodig, want Zandvoort wint gewoon heel breed hier. Uh, alleen, ja, schiet je er wat mee op. Ik ben bang voor niet. Volgende week komt de SCW op visite. En dat wordt een hele andere wedstrijd. De SCW is toch wel een stevige ploeg. De Stamford heeft daar verloren. Uh, met uh, 3-2. En daar 2-0 voorsprong. En dat wordt uh, dat wordt, uh, uh, dan, uh, dat wordt uh, dan een hele andere pot. Uh, Uno dat is eigenlijk niet waard om in deze derde klasse te spelen. Zelfs in de derde, derde klasse niet. Uh, de Stamford moet uh, gaan proberen om een goed team samen te stellen. Volgend jaar te gaan presteren. En uh, we zullen bemerken wat er allemaal gaat lopen. Oké, okay, nou, we horen het uh, van Joop Fris. Inderdaad, de eindstand van de wedstrijd. 10 tegen 3. We hebben het over SP Salford tegen UNO VV1. En hier is All Billy Joel. Stansvoort 1 tegen vv 1. Eindstand van die wedstrijd, mocht je het even gemist hebben... is 10 tegen 3. Nou, de veteranen 1, ze voetbalden ook vandaag uh, trouwens, uh, Albert-Jan. Ze speelden ook thuis tegen Hillegom. Eindstand van die wedstrijd is 2 tegen 1. Dus ook een overwinning voor SV Stansvoorts. Groot feest op Duin. Ja, dat denk ik ook. GFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. inmiddels uh, tien voor de half vijf geworden. We gaan het doen, de Pit Reports.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 Oh, come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 Give up my life, my heart, my own. I will give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 Ja, mijn collega Albert Jan Vos is eigenlijk een echte allrounder. Ja, multitasking. Hij is uh, ondertussen met de radioshow bezig en volgt ook het uh, WK Allround.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 Well, you know me you got a way that you're making me feel I can do, I can do it.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 En uit Je hoeft niet te janken Dit is mijn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 Ja, John, de bom is nu echt gebarst hoor. Wel ja. oh, je een verhaal zo uh, aan het einde van dit programma, Albert Jan? Ja, nou, dat andere gedicht is net zo mooi, maar dat mocht niet. Nee, dat werd even gecensureerd, om het zo maar te zeggen. Ja, wat een gevoel dan hè. Als de bom is gebarsten. Oh, wat een dat is wel wat vrolijker hoor. Want hier is I We Care en what a feeling.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 Ja, ik dacht net even van... het wordt wel heel erg stil in de studio van CIVM... aan de tolweg, Tina. Maar dat klopt ook, want Ari Kainwright... die had er absoluut geen zin meer in. <lacht> Met uh, What Feeling. Dus vandaar nog even... een stukje gedraaid van deze van Elferveel. En Big in Japan. Zo dadelijk entertainment voor jou. Hij zit weer uh, aan de tafel. Goedemiddag, uh, Fred. Goedemiddag. Zo, wat ga je vanmiddag allemaal doen, jongen? Ja, lekkere muziek. draaien. Echt waar? Ja, echt waar. En dat is... Ja ja uh, weet ik niet hele boel hele boel, boel. oké okay. nou, we gaan iemand bellen in ieder geval ja Met, dat is natuurlijk uh, wel een primeur. ja ja, ja dat is uh, Frans Joostink en uh, hij bedoelt over zijn nieuwe single de laatste keer de ja, laatste keer de nieuwe single <laughs> dat vind ik zo ja. Gemeldig. Zegt dat wat over hem of over het nummer ja, ja, ja, ja. ik weet het niet Dat, dat gaan we afwachten dus. <laughs>